De kerstrede heeft als thema vertrouwen, maar dat had de RVD al bekendgemaakt. De koningin heeft het in haar kerstrede over de toekomst van Europa. De Europese Unie heeft welvaart gebracht en bovenal biedt Europa ons vrede, zegt de koningin. De toespraak begint met een verwijzing naar prins Friso, die in coma ligt na een skiongeluk. Koningin Beatrix bedankt de bevolking voor het medeleven.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 Staatssecretaris Teven heeft een verzoek om verlof van een oud-lid van de Hofstadgroep ten onrechte afgewezen. Dat stelt een beroepscommissie. Teven wees het verlof af omdat hij Jason W. vluchtgevaarlijk gevaarlijk vindt. De beroepscommissie kan het verlof niet afdwingen, maar eist wel dat staatssecretaris Teven er opnieuw naar kijkt. Volgens de commissie is een verlof belangrijk in de voorbereiding naar een terugkeer in de maatschappij. In Amsterdam zijn de Kalverstraat en een deel van de dam... vanavond een tijd afgezet geweest vanwege een gewapende overval. Het was onduidelijk of er nog mensen in de winkel waren. Er ging een verhaal dat er nog een overvaller in de winkel was... en er mensen werden gegijzeld. Daarop ging een arrestatieteam naar binnen, maar er werd niemand gevonden. Voor het eerst in maanden heeft Syrië weer diesel gekregen uit Rusland. De eigenaar van twee Italiaanse tankers die de brandstof vervoerden... heeft dat bekendgemaakt. Mogelijk is de levering een schending van de internationale sancties... tegen het bewind van de Syrische president Assad. Syrië heeft dringend diesel nodig voor de industrie... verwarming van huizen, maar ook voor het leger. Op de laatste winkeldag voor kerst is tot vijf uur vanmiddag... ruim 11 miljoen keer gepint. Op het drukste moment werden binnen 1 seconde... 483 transacties gedaan... Vorig jaar lag het record net iets lager, meldt de betaalvereniging Nederland die het pinnen coördineert. Volgens een woordvoerder deden veel mensen zo laat mogelijk kerstboodschappen om vers eten in huis te halen. Ondanks het grote aantal betalingen zijn er geen storingen gemeld. Het bestuur van mexico stad is een campagne begonnen om de burgers ertoe over te halen hun vuurwapens in te leveren. Tijdens de actie depistolering krijgen mensen in ruil voor elk wapen een tabletcomputer of een fiets afhankelijk van het kaliber van het wapen. De campagne is opgezet nadat er in een gevaarlijk district van mexico stad... een kind was omgekomen door een verdwaalde kogel. Het dodental door een brand in de Belgische provincie Namen is opgelopen tot drie. De moeder en een kind stierven vanochtend... en een tweede kind overleed vanmiddag in het ziekenhuis. Twee andere kinderen en de vader overleefden de brand. Volgens Belgische media is het vuur in het huis ontstaan in een houtkachel... Het weer, het is op de meeste plaatsen droog en er waait een stevige zuidwestenwind. Vannacht periode met regen en een graad of acht. Morgen op eerste kerstdag regenachtig en onstuimig. Het wordt dan maximaal 10 graden. Tweede kerstdag droger en een graad of acht. Dit was het NOS Journaal. Vluchtboeken, hotel erbij, kom vliegwinkelen op vliegwinkel.nl Ik ben Bas Haring.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 De kersttoespraak van de koningin is dus uitgelekt. Oh-oh, het bleek kinderlijk eenvoudig. Gewoon 2012 in tikken. Pas nog die genante vertoning bij de beediging van het kabinet. Het toneelstukje, weet u wel. En nu dit weer. En het thema van dit toespraak was nog wel vertrouwen. Oeps, daar gaat het. Goedenavond, hartelijk welkom bij Met het Oog op Morgen. Europa, ook het thema van de toespraak van de koningin, heeft het afgelopen jaar het nieuws beheerst. En zal dat ongetwijfeld het komende jaar ook weer doen. Vooral over de economisch zwakkere broeders als Griekenland, Spanje, Italië en Portugal hebben we veel gehoord. Maar deze laatste week van het jaar richt het oog zijn blik eens op een aantal andere Europese landen. Luxemburg. Finland, Malta, om er een paar te noemen. En vanavond, kerstavond, de avond waarop het precies 175 jaar geleden is dat Sissi werd geworden, beginnen wij met... Herzlich willkommen in Oostenrijk. Aandacht voor de Oostenrijkse politiek, onder andere, want in 2013 zijn er verkiezingen. Naast de gevestigde partijen heeft zich een nieuwkomer gemeld: Frank Stronach, een 80-jarige multimiljardair. vergaarde zijn fortuin in Canada met de handel in auto-onderdelen en gaat nu zijn geboorteland eens even opschudden. En ook vlak bij de grens met Duitsland staat het geboortehuis van Adolf Hitler. Blij zijn ze en niet mee daar in Braunau am in. In het gebouw heeft al van alles gezeten. Een bank, een tehuis, maar nu staat het weer leeg. Wat moeten we ermee? Afbreken zoals een rijke Rus wil of toch iets anders? En ik zei het al, 175 jaar geleden werd keizerin Elisabeth van Oostenrijk geboren. Avond aan avond staat de Nederlandse Annemieke van Dam op de planken als Sissi. Ik spreek haar zo. En om 5 voor 12 gaan we naar de Nachtmis, in de Stefansdom in Wenen, uiteraard. Maar eerst het nieuws van vandaag. Die zijn die nachten van 24 december. De koningin, ik zei het al, heeft haar kersttoespraak dus al gehouden. Met kerstmis gaat Gods licht op over onze wereld. En de duisternis heeft het niet overwonnen. Nee, u bent niet in de war. Het is nog geen kerst. Maar de kerstrede van koningin Beatrix is uitgelekt. Anne-Jan Roeleveld ontdekte dat die al op internet stond. En daardoor weten we dat koningin Beatrix... het in haar kersttoespraak over vertrouwen in Europa heeft. De Europese gemeenschap heeft welvaart gebracht. Maar er is meer dan geld alleen. Bovenal biedt Europa ons vrede. Toch lijkt het... Of onvrede alles overschaduwt. Anne-Jan Roeleveld, dus de ontdekker van de kersttoespraak, is nu aan de telefoon. Goedenavond. Goedenavond. Ja, was het echt zo eenvoudig 2012 intikken? Nou, het was, het was inderdaad echt zo eenvoudig. Ik zat op de site even te kijken omdat ik het nieuws zag dat het uh, onderwerp over vertrouwen ging. Dus ik dacht hey, ik, ga eens even <lacht> kijken wat er nog meer over te vertellen is. En ik zat dus even rond te klikken op die site en ik kwam ook een videootje tegen van een paar dagen terug.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 Ja, ik, vorig jaar is het ook gebeurd uh, bij de miljoennota. Tja, maar goed, wat zegt dat over de site van de koningin? Ja, dat dat natuurlijk ontzettend slecht beveiligd is. Uh, je kunt vrij eenvoudig kun je instellen dat bestanden pas van een bepaalde datum beschikbaar mogen zijn. En ik, ik zag net via Twitter ook dat iemand had ontdekt dat die file al sinds gisteren half eens middags op stond. Dus eigenlijk had hij al eerder ontdekt kunnen zijn. Ja. En ja, en ik zag net ook nog een ander bericht dat die site zelfs drie ton heeft gekost om, uh, ja, om, om te bouwen. Dus ja, ik kreeg zoiets van waar gaat dit over? Ja. Nou, hoe zou je dit karakteriseren? Ja, ik heb zoiets van, uh, Ja, blijkbaar hebben ze er niks van geleerd. Dus uh, ik heb zoiets van ja, hopelijk leren ze er nu wel van. Dat is ook een beetje het achterliggende idee van mijn tweet. Ja, ja. ernstig? Ja, ernstig, precies. Oké, okay, dankjewel. Ik heb begrepen trouwens dat die video inmiddels van het net gehaald is, maar hij is wel op nos.nl te zien. Klopt, ja. Ja, wel is hij eraf gehaald? Ja. ja, maar goed, je kan natuurlijk ook denken, ik wacht gewoon netjes tot morgen. Ja, maar dan, dan, is, dan is het natuurlijk net een toneelstukje zoals u net al zei. Ja. Oké, okay, dankjewel. <laughs> Graag gedaan. Ja. Goed, we weten ook al dat het geen witte kerst wordt dit jaar, maar een natte. In Groot-Brittannië worden nieuwe overstromingen verwacht, want daar regent het nog steeds. Bij ondergelopen restaurants balen ze, want ook de spullen voor het kerstdiner staan onder water. We are going to have to re-cook all the Christmas meals for I don't know 20, 30 odd folk at least. Ook Duitsland kampt met wateroverlast. In Düsseldorf stijgt het water van de Rijn nog steeds. Dus houden ook de waterschappen in Nederland rekening met hoogwater. In Zuid-Limburg was al een kleine overstroming. Op andere plekken in Limburg worden voorzorgsmaatregelen genomen. In het noorden van het land is het Wouda-stoomgemaal al aangezet, in Lemmer. Het is wel alleen voor uitzonderlijke situaties. Dus Zo'n één à twee keer per jaar komt het voor dat het Wouda-gemaal echt bij moet springen... om het water voldoende snel weg te krijgen. Op deze kerstavond is het verder business as usual. Voor het zoveelste jaar op rij komen de dj's van 3FM uit hun glazen huis. We staan hier allemaal met een groot gemoed en buitengewoon ongeduldig op jullie te wachten. Tot zo. Iedere zes seconden sterft er onnodig een baby. En voor het zoveelste jaar is de opbrengst van hun actie hoger dan ooit. Meer dan 12 miljoen. Het is prachtig. Ondanks de crisis is er weer veel gegeven voor het goede doel. En dit jaar is er ook weer niet bezuinigd op de kerstvakantie. Dit jaar zijn er 800.000 Nederlanders met vakantie met kerst. Dat zijn er net zoveel als vorig jaar. Vanwege de crisis wordt er wel iets langer getreuzeld. We zien dat er uh, steeds later geboekt wordt. Dus we houden aanbiedingen in de gaten en uh, acties. Uh, dus het moment van boeken wordt steeds uh, uitgesteld. Maar uiteindelijk gingen er dus weer net zoveel mensen op kerstvakantie. De Nederlander gaat echt op vakantie. Dat is een eerste levensbehoefte geworden. De meeste mensen hebben zich wel voorgenomen om tijdens die vakantie... de portemonnee zoveel mogelijk dicht te houden. We doen wel wat rustiger aan, maar we gaan er wel gewoon van genieten. In de winkels was het dringen vandaag. Op het drukste moment deden we vandaag samen 483 pintransacties per seconde. Want ook dit jaar is niet bezuinigd op de kerstcadeaus. Met kerst merk je wel dat er toch de iets duurdere cadeautjes worden gegeven. Omdat je dan echt met, uh, aan een grote tafel zit. Mooie grote kerstboom, mooie cadeautjes eronder. Dat hoort echt bij kerst. De kans is groot dat u morgen weer een flesje parfum onder de kerstboom vindt. Want dat is dit jaar opnieuw het meest verkochte cadeau. Voor mijn schoonmoeder en mijn vriendin. En waarom? Ik moet het kiezen dus. Ik moet ernaast lopen. En, zoals elk jaar, lukte het verslaggevers om een zullige man te vinden... die naar een overvolle winkel was gestuurd om de laatste dingen te kopen. Een kometschotel en nog iets wat mijn vrouw besteld heeft. Geen idee van. Me. Dat waren die nieuwigheden in radio en televisie. En we draaien vanavond ook aan Oostenrijk-gerelateerde muziek. En we beginnen met een wel heel bekend kerstnummer. Stille Nacht, gecomponeerd in 1818 door organist Frans Groeber... van de sint nicolaus in Oberndorf, dat is in Tirol. Twintig jaar later was het nummer wereldberoemd... gezongen door Frank Sinatra, Elvis Presley tot en met Justin Bieber. En dit is de versie van Mary Wells. Wells. In Oostenrijk zijn komend jaar verkiezingen en niet alleen de gevestigde partijen doen mee. Eén van de partijen is nieuwkomer Team Stronach, opgericht door en genoemd naar de tachtigjarige multimiljardair. U hoort het goed, miljardair Frank Stronach. En zo stelt hij zichzelf voor. Het leven was ongelooflijk goed voor mij. Ik kom uit ganz einfache verhoudingen. Ik heb veel en zeer hard gewerkt und mir dadurch einen gewissen Wohlstand erworben. Nun möchte ich der Gesellschaft gerne etwas zurückgeben. Ich suche kein Amt und keinen Titel. Aber mein Gewissen sagt mir, dass ich meine Erfahrung und auch finanzielle Mittel einbringen soll, um etwas für bessere Strukturen in Österreich beizutragen. Ja, Frank Stronach was dat. Hij vergaarde een vermogen in de auto-industrie in Canada... en wil nu dus die Oostenrijkse politiek opschudden. Gaat hem dat lukken? Ik praat erover met correspondent Michael de Wert. Goedenavond. Goedenavond. Ja, hoe bekend was die Stronach voordat hij de politiek in wilde gaan? Ja, ik zou zeggen dat hij eigenlijk al sinds zo'n twintig jaar... een van de bekendste ondernemers van Oostenrijk is. Dat hangt er ook mee samen dat Oostenrijk eigenlijk niet zo'n ondernemersland is. Je hebt niet zulke grote firma's en bekende namen... zoals uh, Philips of Heineken in Nederland. Of Agnelli in Italië. Het is altijd meer een beetje een land van ambtenaren en functionarissen geweest. Mm -hmm. En natuurlijk zorgde Stronach ook telkens voor dat hij nieuws bleef. Hij was bijvoorbeeld voorzitter van de Oostenrijkse Voetbalbond. Hij heeft een nieuwe renbaan bij Wenen gebouwd. Hij wilde ook een amusementspark hebben met een enorme wereldbol. Die wereldbol is er nooit gekomen en die renbaan zijn ook, is ook al gesloten. Maar toch was het, uh, had dat tot gevolg dat het in ieders mond was. En je kunt ook zeggen dat de meningen nogal sterk uiteenlopen uh, over hem. Mm -hmm. Voor sommigen is hij een beetje zo'n blaaskaak, een iemand die gewoon niet weet wat hij met zijn geld moet doen. En aan de andere kant heb je toch veel mensen die hem me bewonderen. Die zeggen van, ja, dat is toch een eenvoudige volksjongen... die de Amerikaanse droom verwerkelijk heeft. Twaalf ja. uh, beroepen, dertien uh, uh, ongelukken... en dan uit het niets miljardair worden. Ja, is hij al lang terug uit Canada dan? Ja, ik geloof dat het ongeveer sinds 1987 oh, okay. is... dat hij ook weer in Oostenrijk is, ja, is. En is dat nu voor het eerst dat hij echt politiek actief wordt? Is... Nou ja, hij heeft het al een paar keer geprobeerd. In Canada ook. Uh, wilde hij kandidaat worden voor de liberale partij. Dat is toen mislukt. In 2005 was het zo dat Jörg Haider... die waarschijnlijk in Nederland nog wel bekend is als ja, leider ja. van de FPU, een van de meest omstreden politici mm -hmm. van Oostenrijk... toen de tijd een nieuwe partij wilde oprichten. Het BZE wat, wat meer een liberale partij zou moeten worden. Toen zei iedereen dat het geld daarvoor van stronnig stamde. Aha. Dat is weliswaar nooit bewezen, maar aan de andere kant werd het ook niet ontkend. Dus wat dat betreft had hij toch iets met de Oostenrijkse politiek te maken. En wat heel opvallend is... hij verzamelt een beetje zoals andere potzegels eh, verzamelen politiek voor zijn firma. De voormalig minister van Financiën heeft voor hem gewerkt. Ook de vroege kanselier Franitski zat in de Raad van Toezicht. Dus indirect had hij altijd al iets met de politiek te maken. Ja, maar zit hij ook een beetje in de lijn van Jurk Harder? Nou ja, dat is een moeilijke vraag. Uh, is wel gezegd van dat hij rechtspopulist is. En als je kijkt naar zijn programma... dan maakt het toch een enigszins rechtse indruk. Uh, bijvoorbeeld dat hij uh, belasting wil verlagen... minder ambtenaren wil hebben. Een van de thema's die hij telkens naar voren haalt... is de flat tax. Dus een belasting van 25% op alle inkomens. Aan de andere kant heeft hij ook gezegd... dat hij de euro wil afschaffen. En wel het niet helemaal duidelijk is... of hij dat nou wel of niet wil doen... en dat het alternatief is. Maar of te, te zeggen dat hij nou echt een lijn heeft, nee. dat vind ik toch een beetje overdreven. Ja. Aan de telefoon heb ik Frank Schinkels, Rotterdammer van geboorte... oudspeler van Feyenoord, Austria-Wien en het Oostenrijkse nationale elftal. En bovendien werd hij als trainer van Austria-Wien in 2006 ook nog eens kampioen... en Frank Stronach was toen zijn baas. Goedenavond, meneer Schinkels. Ja, goedenavond. Ja, hij haalde u toen naar Austria-Wien. Hoe kwam dat zo? Hoe kwam hij u op het spoor? Ja, ik ben uh, analist bij uh, de Oostenrijkse televisie. En ik heb toen een dag van tevoren zijn ploeg, als Trawin uh, met de grond gelijk gemaakt. Want die waren in Jeppe Petrovsk. En hadden heel erg slecht gespeeld. En uh, er was helemaal geen lijn in. En helemaal geen beweging in die ploeg. En uh, dat zei ik in televisie. Ja. En toen zei hij, uh, dat is een hele uh, goede, goede man. Die wil ik in mijn ploeg hebben. En toen belde hij me de volgende dag op. Toen verwachtte ik eigenlijk dat hij me uh, ja, een beetje verrot wou schelden, zeg ik maar. Zo een beetje absurd, absurd op op Hans. Hans. Maar hij wou mij in zijn ploeg hebben als uh, scout. Oh. Want hij zegt, jij ziet het heel goed en uh, ik wil je hebben. Ja. Nou. En, vond je het een charismatische man? Ja, ik ben, het was natuurlijk binnen vijf minuten was het klaar. Want uh, hij zei, uh, ik uh, ga je dat betalen als scout. Je wordt op de duur met trainen. Want je hebt een hele goede kijk op voetbal. En uh, dat, uh, ja, als je dat iemand tegen je zegt... Was, ik weet niet hoe oud was ze toen, 74, 75, dat was in 2006. En uh, 75 geloof ik. En toen was ik met mijn vrouw hè. Ja, en toen waren we ineens natuurlijk verkocht. Want ja, geld regeert de veld, zei je in oost -Tijs. Ja, en wat, wat is zijn talent? Ja, zijn talent is uh, dat hij een doorbijt is... en dat hij alles koopt wat, uh, wat hij niet kan krijgen. Ja. Dus dat bedoel, daar bedoel ik mee. Hij koopt uh, iedereen die eigenlijk tegen hem is. Ja, ik weet niet of de, dat is misschien een talent... maar je kan ook zeggen dat is juist uh, niet, niet zo'n goede eigenschap. Als je gewoon alles koopt. Ja, maar ik, kijk, ik, ik heb toen op die avond... Uh, toen zat hij met zijn hele dikke sigaar. En met al zijn uh, vrienden. zat hij op de grote uh, videolijn. te kijken naar die wedstrijd. En ik stond op de televisie. Uh, zijn ploeg... Uh, helemaal. aan de grond kwaad te maken. Ja. Dus, dus hij, hij kocht eigenlijk. een dag daarna kocht hij mij. Uh, maar ik heb natuurlijk wel. Uh, ik, heb, ik heb me wel laten kopen op dat ogenblik. Ja. Maar ik heb natuurlijk wel mijn eigen lijn doorgetrokken. En dat, dat vond hij wel goed. Maar toen heb ik wel gezien dat hij. Uh, heel weinig. Uh, ...tegenspraak wil hebben. Ja. En, en ja, ik... Ik, ik kon daar toen wel anderhalf jaar goed mee omgaan. Ik heb toen ook uh, uh, de beker gewonnen en kampioen worden. Maar, maar ik merkte wel elke keer... je moet eigenlijk dat wel graag doen wat hij wil. Ja. Hij vond een speler leuk, dat lange haar. Ik zei, ja, dit wel lange haar. Ik zei, maar ja, die ken ik voetballen. Dus It's... ik kan hem dan ook weer opstellen. Maar ja. Ja, en hij ook... Wil elke keer dat ik weer de jongen ook zou stellen. Het ja, begint wel ongeluk... een beetje een beeld te krijgen. Onlangs verscheen, ja. verscheen Stronach voor een interview op de Oostenrijkse televisie. We gaan... Einfach ein fragmentchen. Ja. Und gehen wir noch einmal zurück auf das Hauptthema, wo ich, wir hier darf sind. Darf ich mal kurz eine Frage stellen, ich, bitte? Na, zu Beginn. Ich, ich möchte mal, wir haben sehr kurze Zeit. Ich möchte mal nein, wir die nicht wichtigen so kurz, Themen nein, nein, drüber. Stroner, na, bitte. Sie ich haben zahl, ich bin ein Steuerzahler und ich, ich verlange, dass ich das Recht habe, mich hier auszudrücken, genau. was ich überbringen will, damit ich Leute das hören kann. Gehen wir geh weg von den Headlines. Nein, nein, nein, Moment. Na, nein, wir haben ich, Sie, wollen Sie, nein, Sie wollen nein, streiten mit mir? Ja, het is dus een heel gekrake. Hij zegt ik ben belastingbetaler, ik mag uitspreken. Wat u, en dan wilt u ruzie met mij? Hè? Hij houdt er duidelijk niet van om tegensproken te worden, hè? Michael? Ja, dat klopt inderdaad. Ik heb ook vaker zo'n soort interviews met Strona gehoord. Hij wil gewoon zijn verhaaltje vertellen, wat eigenlijk altijd een beetje hetzelfde is. En wanneer hij vragen krijgt, dan gaat hij daar niet op in. En wanneer het ook nog pijnlijke thema's zijn voor hem, dan, ja, dan verliest hij helemaal zijn geduld. Hoe en ziet die man toch... er eigenlijk uit? Um, nou ja, ik zou zeggen, een, een vlotte tachtiger zou ik zeggen. <laughs> nee. Hij ziet in elk geval jonger uit voor zijn leeftijd. Okay. Een, een knappe man voor een man van tachtig. Uh, een en soort Belusconi? Um, ik weet niet of dat echt een compliment is, verstandig. <laughs> nee. <laughs> nou ja, een beetje hetzelfde type natuurlijk ook in financieel opzicht en ook in zaken doen. Ja. Uh, ik zou misschien toch wel zeggen dat ik bij Berlusconi toch iets meer politiek talent gemerkt ja. heb. Want hoe je over Berlusconi denkt, hij weet met de media om te gaan. En dat merk ik bij Stronnack eigenlijk tot nu toe ja. niet erg. Maar oké, okay, heeft hij kans om, om iets een iets, uh, deuk in een pakje boter te slaan... in die politiek in Oostenrijk? Nou ja, als je kijkt uh, wat de nieuwste opiniepeilingen zeggen... dan zou hij 14 krijgen. 10 zou zouden hem als kanselier, dus als regeringsleider... wil hij wel wat toch wel behoorlijk is voor een partij... die eigenlijk nog niet eens echt bestaat, die nog geen programma heeft. Aan de andere kant is Oostenrijk een heel erg conservatief land... wat partijen betreft. Je hebt gewoon twee grote partijen, de Socialisten en de ChristenDemocraten... die ver, verdelen de macht onder elkaar. En daar is de, eigenlijk de afgelopen decennia geen verandering in gekomen. Maar het hoeft natuurlijk niet altijd zo, te, zo door te gaan. Dus misschien... Misschien heeft ze toch wel een kans om dat in beweging te brengen. Ja. Uh, Freed Schenkels, zou u op hem stemmen? Uh, nee, maar weet je de, de beste vriend van uh, Stroner en van Berlusconi is de Viagra. En, en uh, dat, dat weet je alles maar. Die, ze willen gewoon populair blijven, ze willen jong blijven. En ze willen over de politiek, met hun uh, mogelijkheden, met geld... willen het natuurlijk interessant bij jonge meiden en... Uh, ja, ja, ja, ze uh. En, begrijp ik begrijp wat ik bedoel. Ja, u spreekt, spreekt u hem nog wel eens uh, met meneer Schinkels? Nee. Weet nee. nee, okay. je waar, waar ik over hem niet uh, zou kiezen? Nog één zin, ja? O, ja, dat zeg ik. Omdat je als, jij, als jij als politieke wat verspreekt, dan moet je dat inhouden. En dat doet hij niet. Nee. En, uh, dat, dat bevalt me niet. Oké. Okay. Duidelijk. We hebben denk ik toch wel een aardig beeld gekregen zo langzamerhand. Uh, dank jullie uh, wel. Dankzij Michael de Wert en Frank Schinkels van deze Frank Stronig. Take that, yo. Red food Kent u nog Falco natuurlijk, met der Commissaar, Geboren in 1957 in Wenen, Amadeus, was ook een grote hit. Hij is al uh, in 1998, bij een auto-ongeluk, op de Dominicaanse Republiek om het leven gekomen. Maar goed, hier was hij nog even in leven met de dirkommissar. We gaan verder uh, naar Braunau am Inn in Oostenrijk, net over de grens met Duitsland. 16.000 inwoners en daar worstelen ze al 67 jaar... met de bestemming van een witgeel gekleurd pand aan de Salzburger voorstad. Het geboortehuis van Adolf Hitler. Werd hier geboren op 20 april 1889. Het heeft sindsdien allerlei bestemmingen gehad. Bibliotheek, school, banken, thuis voor gehandicapten. Maar nu staat het leeg. En de vraag is wat nu? Aan de telefoon heb ik Norbert Mappes Niedek, journalist in Oostenrijk. Hij schrijft ook voor de NEC. Goedenavond. Ja, goedenavond. Hoe lang heeft daar gewoond? Hitler daar gewoond? Drie jaar. Oh. Zijn vader was uh, douanebeamte en hij werd uh, verplaatst naar uh, de overkant van de grens. Uh, al uh, 1892 en dus ja kun je niet beweren dat uh, uh, Hitler door Braunau gevormd is of, of gestempeld ja maar ja. Nou ja hij is daar wel geboren natuurlijk dus het is een beladen gebouw voor Oostenrijkers ja zeker Vo vooral voor de mensen in Braunau en als iemand naar het buitenland reist uh, zegt hij normaal niet uh, waar, hij, waar hij precies vandaan komt maar zegt dat ik kom uit Opper-Oostenrijk of uit de nabijheid van Salzburg of zo. Ja, ze, omdat Braunau kent iedereen in de wereld. Ja, het is niet zo dat uh, Braunauw, uh, beroemd. Het is beroemd om dat huis. Dus het, ja. staat het er ook op eigenlijk? Hier werd Hitler geboren, een plaquette of zo? Nee, er staat nu al een steen uh, op, uh, op het trottoir. Oh, uh, een gedenksteen voor, voor de slachtoffers van... Van Hitlers regime. En dat was een lange discussie. Maar aan het huis staat direct niks. Nee. Uh, je, kunt, je komt ook niet binnen. Het is afgesloten. Ja, wie heeft het huis eigenlijk in bezit? Een vrouw. Uh, die heeft het geërfd uh, van haar vader en grootvader. Dat waren kroeghouders. Uh, die familie heeft dat uh, huis gekocht. Uh, 1911. En uh, ja, die... Uh, een, en werd het uh, 1938 bij de aansluiting bij de annexatie van Oostenrijk gekocht door de NSDAP door de nazi-partij mm. en 1954 teruggegeven aan die familie Pommer. en uh, de dochter die is nu zowat wat over zestig is uh, nog steeds de eigenares ja en die vangen daar huur voor want de gemeente zat erin hè nee dat oh. is gehuurd door de Republiek, oh. door de staat Oostenrijk, door, door het ministerie van Binnenlandse Zaken. En die vrouw krijgt daar uh, iedere maand uh, 4.700 euro voor. dat oh. heeft oh. niks te maken. Ze hoeft nou. niet, uh, niet voor uh, renovaties uh, verantwoordelijk. En ze moet ook geen, uh, geen huurder zoeken. Dat doet allemaal het ministerie, de staat. Makkelijk verdiend, inderdaad. Uh, ja. De laatste bestemming, begreep ik, was een tehuis voor gehandicapten. Ja. Maar nu staat het leeg. Ja, tot 2011. En dat vond eigenlijk iedereen een goede oplossing. Want uh, ja, je hoeft er niks bij te zeggen. Want uh, dat was een soort triomf van mensen die ze uh, onder Hitler zouden vermoord hebben. Ja. Mm -hmm. en, uh, ja en dan waren modernisaties nodig... Ze uh, moeten een, een oprit bouwen voor rolstoelen en een lift. En, ja, en daar heeft uh, de eigenaar toestemming niet gegeven. En dus moesten de gehandicapten eruit. En ja, nu zijn ze uit. Ja, en nu? Want uh, er is nu ruzie. He? De burgemeester heeft gezegd: dat er moeten woningen inkomen, komen. Maar wat gaat er gebeuren nu? Ja, er zijn nog steeds mensen die hopen dat dat één dag misschien. In vergetelheid geraakt ja, dat uh, Hitler hier geboren is. En dat staat ook achter het idee uh, hier, om hier woningen te bouwen. En, uh, ja, maar de reactie was heel negatief. En daar is nu geen sprake meer van. Nee, want ik begreep dat de Washington Post al uh, grapte van Hitler-appartementen. Dus uh, er is misschien angst dat het aantrekkelijk zou zijn voor neonazis om daar dan in te trekken. Ja, dat is, dat is eigenlijk de reden waarom. ...de staat uh, dat, uh, dat huis gehuurd heeft. Om te vermijden dat iemand uh, het misbruikt voor andere doelstellingen. Maar het is eigenlijk nooit een plaats voor, uh, van verering geweest. Niet voor de nazi's uh, in de jaren 30 of 40 bijna niet. En ook voor de neonazis niet. Nee. Maar wat uh, is er dan een alternatieve bestemming voor het pand... Daar is één voorstelling interessant en vind ik een knap idee. Dat is uh, een uh, huis van verantwoording voor, van te maken. Je, je weet niet zo precies wat moet je met zoiets moet doen. Ja. Ja, het, als het uh, een, uh, iets absurdelijks gebeurd was. Als het een concentratiekamp was. Dan zou je er een gedenkplaats van maken. Of als het een plaats van verering voor de neonaties is. Dan zou je waarschijnlijk afbreken. Maar wat doe je met zo'n huis? En dat idee uh, is uh, dat. Uh, Mensen uit, uh, jonge mensen uit alle Europese landen bijeenkomen, uh, voor projecten, met elkaar discussiëren, voor een paar weken enzovoort. En, een huis van ontmoeting, internationale ja. ontmoeting. Dus ik heb uh, begrepen dat er ook een Rus is die zijn oog heeft laten vallen op het huis. Een hele rijke Rus. Die ja. heel veel geld voor het huis over heeft om het dan vervolgens af te breken. Ja, dat is een, afgevaardig, een Russische afgevaardigde. Die heeft, het, uh, heeft voorgesteld uh, dat huis om voor uh, 2 miljoen euro te kopen. Of het gewoon het maar uh, 300.000 waard is. En, uh, ja, en zijn idee is, uh, hij mag, mag niets meer aan de nazi-tijd herinneren. Maar dat is natuurlijk uh, onzinnig, ja. ja. Nou ja, dat weet ik niet, want de kans is natuurlijk uh, aanwezig dat deze eigenaresse zwicht voor een bod van, wat was het, 2 miljoen geloof ik? Ja, 2 miljoen, ja. Ja, maar het, het, ja, het, de plaats bestaat nog steeds. Of dat huis nu bestaat of niet, dat uh, maakt geen groot verschil. Dus u denkt niet dat dat gaat gebeuren? Nee, dat zal zeker niet gebeuren, want uh, dan zou de reactie nog veel negatiever zijn. Ik denk, uh, de staat moet toch wel erover nadenken. Uh, wat hebben we eigenlijk met Hitler ja. en met dat huis te maken? En dat is ook een netelige kwestie nog steeds ja. voor Oostenrijk. Want uh, ja, er was een declaratie van 1943 van de geallieerden. Dat zei, die zei dat uh, ja, Oostenrijk het eerste slachtoffer... Van uh, Hitlers uitbreidingspolitiek was. Maar uh, aan de andere kant uh, waren uh, in Oostenrijk meer uh, leden van de Nazi-partij procentueel dan in Duitsland. Ja. Dus door dit gekrakeel over dat huis wordt het allemaal weer opgerakeld en dat wilden ze eigenlijk liever niet. Maar ja, zo gaat het. Ja, zo gaat het. Ja, ja ze weten het nog niet en uh, ze, ze zullen waarschijnlijk nog zo'n jaar of zo daarover discussiëren. Dat is een interessante discussie, want het, gaat om, want het gaat echt om de vraag was Hitler eigenlijk een Oostenrijker? Ja. Ja. Die, die, die mensen, misdaders als Hitler en Eichmann, die zijn wel in Oostenrijk opgeroeid, maar die wilden natuurlijk geen Oostenrijkers zijn. Ja. En die waren ook uh, van een uh, bepaalde tijd af uh, Duitse staatsburgers. Ja. Hij hey, is misschien uh, toevallig in Braunau geboren, maar waarschijnlijk niet toevallig in Oostenrijk. Ja. Goed, dankjewel uh, de, uh, voor dit uh, gesprek. Norbert Mappes-Niedek. Goeienacht nog. Ja, ja dag. Ik zei het al eerder, het oog is deze avond geheel gewijd aan Oostenrijk. Maar misschien wist u het nog niet, als u later uh, bent gaan luisteren. En iemand anders denkt misschien, wat heeft deze muziek dan met Oostenrijk te maken? Weather Report. Nou, de legendarische Amerikaanse jazz- en uh, rockband die Weather Report oprichtte. Uh, dat was Joe Zawinul en die is in Wenen geboren. Dus wel degelijk ook een beetje Oostenrijkse muziek. Goed, dan gaan we nu naar Sissi. Vanavond is het precies 175 jaar geleden dat ze werd geboren. Sissi, de latere koningin, of de keizerin van Oostenrijk... en de koningin van Hongarije. Iemand die avond na avond op het podium in Wenen in haar huid kruipt... is de Nederlandse muziekartiest artiest Annemieke van Dam. Goedenavond. Hallo, goedenavond. Ja, het lijkt wel de ultieme glansrol he, op, op het podium, uitgerekend in Wenen. Is dat voor jou ook zo? Absoluut. Wenen is voor mij een uh, hoogtepunt. Ik heb uh, Elisabeth in uh, 17 steden gespeeld. En Wenen is mijn achttiende stad. En absoluut, natuurlijk, ja, hier is ze thuis. Dus dit is het ja. beste wat me kon overkomen. Want hoe lang uh, speel je die rol al? Ik, uh, in totaal, <laughs> nu vier jaar. je? <laughs> ja, <laughs> zeer erg lang, om meer dan 600 voorstellingen. Is het dan nog steeds leuk... Absoluut. Ja, ik zeg altijd, elke baan uh, heeft zijn eigen routine. En daar ben ik eigenlijk ook heel erg blij mee. Het is namelijk een hele zware rol en ik uh, ben erg blij dat ik gewoon weet wat ik moet doen. En uh, dat je elke dag fris weer op de bühne kan staan om met je partners te spelen. Het, uh, het verveelt me echt niet. Kun je wel gewoon over straat lopen? Ja, Meen? natuurlijk. Ja. <laughs> of zeg Sissi, Sissi. Naar... Nee hoor, nee. Ik heb wel eens dat mensen gek zitten kijken, maar dan denk ik, ja, dat zal wel niet aan mij liggen. Alleen sinds nu, uh, sinds uh, december, uh, hebben ze een hele grote poster van Elisabeth met, uh, met mij er ook op. En uh, dat is toch wel heel erg apart. Ja, en uh, intrigeert Sissy je ook als vrouw? Want het is natuurlijk een, een heel bijzonder leven dat zij geleid heeft. Absoluut. Ik vind het heel erg bijzonder dat de dingen die voor ons nu heel normaal zijn, voor ons vrouwen, de keuzes die we mogen maken. En... De vrijheid die we hebben, um, dat zij zo lang geleden al daar... Het was voor haar zo logisch, maar werd door niemand uh, begrepen of geholpen. Want zij heeft eigenlijk een heel tragisch leven geleid, hè? Absoluut, door haar uh, vrijheidsdrang. en uh, Ja, ze, ze, ze kon er absoluut niet mee omgaan, uh, de dingen die ze moest doen. Nou ja, ze zat natuurlijk ook in een gouden kooi... Absoluut, ja, dat zijn inderdaad haar eigen woorden. Oh, die, ja. Uh, <laughs> ja? Maar verder ook, want zij uh, had anorexia hè, lange tijd. Uh, honger, udeem, water, zucht. Ze, ze at op een gegeven moment alleen nog maar sinaasappels... of ze dronk alleen nog maar melk. Ik bedoel, ze heeft... Er... Ja, is het is heel extreem geweest. Zit dat Absoluut. ook allemaal in, uh, in, in, in het verhaal wat je op de bühne brengt? Wij hebben niks over anorexia. Wel dat ze uh, altijd erg uh, slank was en zo. Maar er zijn natuurlijk ook heel veel... Uh, er zijn heel vaak ook wel mythen die, die zijn ontstaan over de tijden, over de, over de jaren. Oh, sorry hoor, ik spreek af en toe een beetje lelijk Duits doorheen. Um, bijvoorbeeld dat er altijd werd gezegd dat ze zo'n dus slechte tanden had en zo. Dat zijn dingen die later bewezen zijn dat die niet waar waren. Maar wat wij, ja, we zullen natuurlijk haar nooit echt leren kennen. Maar waarover ze schrijft inderdaad is dat ze extreme uh, dwangmatigheden had. Wat ook wel logisch is als je geen enkel... Um, geen enkele controle hebt over je eigen leven... dat je dan die kleine dingen, zoals bijvoorbeeld eten... is gewoon een controle-ding. Mm -hmm. Maar Ze heeft natuurlijk veel verdriet gekend. Hè. Ze had een afschuwelijke band met de schoonmoeder. De eerste drie kinderen die mag ze niet opvoeden. Ja. Ze verliest haar eerste dochter. Nou, Dan is het ook nog een zoon die je zelfmoord pleegt. Ja. Ik bedoel, dat je denkt, jeetje, het is ook nog wel een, een, een hele zware... opeenvolging van gebeurtenissen geweest. Absoluut. Ik denk vooral omdat ze zo'n vrije geest was. Haar zus Helena is, uh, was eigenlijk opgeleid of vanaf jongs af aan quasi om uh, de nieuwe keizerin te worden. En die uh, was bekend met het protocol en met zo'n heel groot, uh, dik uh, wetboek quasi. Met alle dingen die ze moest kunnen. Dat was voor haar heel normaal. Je moest gewoon uh, je. Moest je je plek kennen aan het hof En ja. dat wist Elisabeth helemaal niet. Dus dat is natuurlijk het moeilijke eraan. Daarom denk ik ook niet dat die stiefmoeder zo'n boze vrouw was. Maar die zei gewoon, je, je hebt te doen wat, uh, wat je plicht is. En daar kon ze niet mee omgaan. Die waarde mm -hmm. Is het een, een verhaal dat haar hele leven beslaat? Of is er een bepaalde periode uitgenomen? Nee, wij gaan inderdaad van... Uh... Van, vanaf het jaar van de verloving tot aan haar sterfte, okay. spelen wij. En wat is er dan waarvan dat, dat ze heeft gezegd... omdat dat ze altijd haar gezicht achter een waaier verborg. Ik verberg mijn gezicht achter een waaier... Ja. zodat de dood ongestoord zijn werk kan doen. Ja, inderdaad, dat ze ook niet uh, wilde... Uh, ze wilde in herinnering blijven als de, de mooie vrouw... dus dat ze eigenlijk uh, voor iedereen al weg was. En, uh, ja. Ja, iets wat je nu ook heel erg ziet, alleen wij uh, spuiten nu botox in. Uh... Ja, dat was het toen nog niet, maar misschien was het er anders wel aan begonnen. Absoluut, ze deed extreme dingen. Uh, roze water, uh, nou, dat is niet extreem, maar ik bedoel ze, ze, ze liet schijnbaar lappen vlees op haar gezicht leggen en zo. Ze was in ieder geval een van de eerste vrouwen die daar zo extreem mee bezig was. Oh. Nou is dat verhaal natuurlijk uh, heel erg geromantiseerd, hè? Kijk naar die, die, die kerstfilms, Sissi, mm -hmm. die zullen ongetwijfeld een deze dagen allemaal weer op de buis verschijnen. Ja. Ik bedoel, dat is een heel ander verhaal dan, dan haar ware leven was. Daarom hebben ze precies onze musical, de subtitel, die ware gezichten, de Sissi. Um, bij ons is het zo: onze musical gaat verder waar die Sissi-films eigenlijk ophouden. Ja. Want die ook die Sissi-films zijn, er zitten veel waarheden in. Um, het is natuurlijk een beetje lekker geromantiseerd met Vraantel en zo. Ja, ja. Maar um, de feiten kloppen wat dat betreft wel. Alleen de filmen houden op een gegeven moment op, want dan is het niet meer leuk genoeg voor het publiek. Want dan zie je dat die sissie gewoon echt zwaar ongelukkig was uiteindelijk. Ja, precies. En, uh, en in een musical genieten we daarvan. Ja, wat is je zwaarste scène? Um, ja, dat kun je op verschillende manieren interpreteren, maar... Um, ik denk wat voor mij de meest intensieve scène is, is dat ze, ze kreeg op een gegeven moment een gekke huis van haar man. En ze was altijd erg gefascineerd van de gekken, quasi. Ik denk dat ze eigenlijk jaloers was, omdat ze zei, uh, echt vrij ben ik alleen als ik gek zou zijn. Maar uh, voor echte gekheid heb ik geen moed genoeg. En in die, uh, die scène zing, zing ik een nummer waar ze zegt... Uh, ik heb niks bereikt in mijn leven. En ik heb geen vrijheid. En ik ben bitter en ongelukkig. En uh, als ik toch maar geen Elisabeth zou zijn geweest... dan, had ik, dan was mijn leven compleet anders geweest. Mm. En uh, die, die, dat nummer is heel erg goed geschreven. Melodisch heel mooi. En ook vooral niet... Uh, het gaat namelijk niet zo hoog, het nummer. Maar heeft hele heftige emoties erin. En uh, dat betekent dat ze dus let, echt implodeert. Je kan, je kan je frustratie niet uit omdat het niet hoog genoeg gaat. En dat is echt uh, heel erg briljant. Ja. En het is fysiek ook waarschijnlijk een uitputtende rol. Ja, absoluut. Ja, ik uh, ben er natuurlijk nu langzaam een beetje aan gewend... dat ik uh, in die zin een nekspier heb gekregen. Mijn rug is alweer wat sterker geworden. Want... Het is, die, die pruiken zijn erg zwaar. En die, de jurken hangen zwaar in mijn onderrug. Dus dat, dat is niet het meest extreme meer. Maar uh, ja, je bent... Uh Ach, maar dat is met elke baan eigenlijk. Ja. Ik, ik ben vanaf het moment dat ik binnenkom... rond een uur of zes... ben ik alleen maar uh, aan het lopen en bezig. En, en, en snel, snel, snel. En op de bühne... ik vraag me altijd wel eens af... Uh, hoe lang ik op de bühne ben... en hoe lang van de voorstelling ik bezig ben... met mij om te kleden. Want ik geloof dat ik ongeveer 16, 17 keer... van kostuum wissel of zo. Ja. Dus, uh, en van pruik ja. waarschijnlijk ook. Ja, van pruik ook. Ja, hier is het gelukkig iets minder dan op de tour, op de tour die ik gedaan heb. Ik heb zes of zeven pruiken of zo. Dus hier, maar hier hangen ze dan van alles aan vast. Ja. Om uh, en, en hoeden op en uh, dat soort dingen om het. Uh om de afwisseling in te krijgen. Ja, en hoe gaat het dan? Want het zijn, nou ja, wat je zei, zware jurken. Het zijn geen makkelijke truitjes die even hups aan en uit vloept. Nee, ja, godzijdank heb ik daar hele fantastische mensen om me heen... die mij uh, daarin helpen. En uh, die weten precies wat ze moeten doen. Het is echt een, uh, een, een kleine fabriek. Ik heb uh, vorig jaar mijn moeder ook meegenomen achter de bun, omdat ik graag wilde zien dat zij dat kon zien hoe erg soms het niet romantisch is om op de bühne te staan. Omdat achter de bühne gewoon het allemaal heel erg raktzak en snel gaat. Maar zeg geweldig, ik, hoef, ja, ik ben iemand die... Ik help altijd heel graag mee, want dat maakt het veel makkelijker. Maar in principe zou ik alleen maar mijn handen in de lucht hoeven doen... en dan wordt alles voor me gedaan. Ja. En uh, ja, dat is wel erg bijzonder. Want ik, ben, ik kan binnen 15, 20 seconden... een compleet ander kostuum en andere bruik op hebben. Zo snel gaat dat. Ik denk dat Sisi ook aangekleed werd door kleedsters, hè? Ah, die werd zelfs in de kostuums genaaid. je? Het waar iets wat ik me helemaal niet kan voorstellen. Het lijkt me vreselijk. Ja. Is Sissi eigenlijk nog steeds heel populair in Wenen? Ja, absoluut. Ik denk dat ze nu populairder is dan dat ze toen er tijd was voor haar dood. Um, maar uh, je ziet het overal. In, uh, het hoort echt helemaal bij de stad. En dat is heel erg bijzonder. Je merkt ook aan de mooie, prachtige oude gebouwen. Je, je, je kan het helemaal voorstellen hoe het hier is geweest in die tijd. Ja, Schoonbroen natuurlijk, waar heel veel toeristen naartoe gaan. Ja, absoluut. Ja. Het, is echt, het is echt prachtig. Dat zijn dingen die wij in Nederland helaas niet zo heel erg goed kennen. En Wenen is één grote levende, bruisende cultuurstad voor jong en oud. Ja, dus daar zou je nog wel even willen blijven? Absoluut. Ja, ik woon hier met mijn half-Weense, half-Nederlandse vriend Julian. En uh, ja, dat is voor hem natuurlijk nu geweldig... dat we in Wenen kunnen zijn bij zijn vader en zijn broers. En... Uh, dat ik desondanks gewoon heel lekker Nederlands kan kletsen... en we hebben hier onderhand ook wat Nederlandse vriendjes en vriendinnetjes. en uh, Ja, ik moet, ik moet zeggen, ik heb me erg uh, verliept in die stad. Ja, maar ja, zo word je natuurlijk nooit echt een uh, grote beroemdheid in Nederland... Hè, als je daar blijft zitten. Ach, maar beroemdheid is niet zo belangrijk. <laughs> nee hoor, het is hartstikke... Het is, ik ben echt, ik voel me uh, bevoorrecht dat ik dit hier mag doen. Oké, okay. en het is een, uh, een rol die uh, door uh, meer Nederlandse vrouwen... Is gespeeld hè? Dat is zo bijzonder. Vrijwel uitsluitend geloof ik. Piadaus ja, daar is ze mee begonnen. Absoluut. Ja, dat is heel erg gek. En Nu zeggen ze hier ook onderhand, want af en toe is het natuurlijk wel frustrerend voor de Duitssprekende mensen, waarom er niemand uit Duitsland ja. dat nou eens mag doen. Nou, vertel het eens, dus. waarom niet? Hebben ze daar geen goeie? Ja, tuurlijk wel. Ze hebben hier fantastische mensen. Ik, misschien is het onderhand een beetje, um, hoe noem je dat? Uh, dat ze, dat ze bang zijn dat het dan uh, misschien slecht uh, uitpakt. Oh, als ze een uh, Duitse nemen. Bijgeloof. Bijgeloof, dankjewel. Nee, ik, uh, het is heel vreemd. We, we hebben Maya Hakvoort uh, ook. Uh, die heeft ja. vijf jaar hier uh, in Wenen gespeeld. En Wieske van Tongeren. En Willemijn Verkijkt, die nu in Wicked ja. speelt in Nederland. Mijke Boer dan. Ik zelf heb het idee dat het iets is in onze taal. omdat wij een redelijk, uh, de, de zit van onze taal zit redelijk hoog. Waardoor wij waarschijnlijk een bepaalde klank hebben in het zingen en in, in het spreken. Wat, ze, wat toen de schrijvers nieuw vonden, denk ik. En misschien krachtige ja. uh, uh, karakteren. Nou, die wij ja, hebben. Dat zou kunnen. En wij hebben nog een koningshuis. Wij kunnen het ons voorstellen. Ja, misschien is dat het. Ha. Hoe lang blijf je het nog doen? In ieder geval tot 30 juni. Oké. Okay. Ik wens ja. je heel veel, uh, heel veel sterkte en uh, succes. Dank je wel. Heel erg bedankt ook. Dag. Dag. Het is vijf voor twaalf. Traditioneel gaan Oostenrijkers naar de nachtmis op kerstavond. Ook Jan-Pieter Everleens. Goedenavond. Goedenavond. Ja, u woont al jaren in Oostenrijk. Waar bent u op dit moment? Uh, bij de Stefansdom in Erstenbezirk. Dus in de midden in de stad eigenlijk. Ja, dat is een hele grote kerk, hè? Dat is inderdaad een hele grote kerk. Ja, heel indrukwekkend. Ja. En uh, is het druk? Is die kerk vol? Ja, dus uh, er om 11 uur stonden er al honderden mensen voor de poort, die nog gesloten was. Maar het was heel gezellig, de sfeer was heel goed. Uh, in de straat hangt overal kerstverlichting, dus er zijn of uh, waar je punch kan halen. Um, al niet met alcohol, of, en lekker hapjes, braadkartoffel, maroni, dat, zijn, uh, dat is zo'n edelkastanje. Huh? Dus mensen gaan allemaal met een slokje op uh, de kerk binnen? Nou, die indruk had ik niet, maar goed. Oké, okay. en die kerk, want u staat nu op dit moment buiten, hè? maar hebt u al even naar binnen kunnen gluren? Hoe ziet die eruit? Ja, zeker. ik ben al binnen geweest. De kerk is heel mooi, er staan overal kerstbomen, en kerststerren, en kaarsen. Er is echt een kerststemming. Ja, zou je kunnen zeggen dat in Oostenrijk heel anders kerst gevierd wordt dan in Nederland? Uh, nou, tenminste wel zoals ik het gewend ben, ja. Dus in Nederland uh, was ik altijd, uh, of uh, ben ik, uh, ik ben eigenlijk protestant. Ja. En hier is hoofdzakelijk katholiek. Uh, het verschil is toch wel dat ze de kerstboom pas op de 24 e neerzetten. Oh, en als je dat eerder doet, wat gebeurt er dan? Nou ja, dat is een soort uh, no-go, dat, uh, dat doe je gewoon niet. Dus dat iedereen die zet hem pas de 24 e neer. Oh. Ja, dat is. Dus dus. ja. en, en, en hebt u dat ook gedaan, pas vandaag? Ja, uiteraard. Gewoon, <laughs> ja. oh, nou, dit is een gekke. Dus als je dat eerder doet, dan brengt het ongeluk of zo, of niet? Of gaat dat te ver? Ja, ach, het zijn zo ongeschreven wetten, dat nee. doe je gewoon niet. <laughs> nee, ja, oké. Okay. Maar goed, ja. en wat voor mis zou het worden zometeen? Want u zegt, u bent van oorsprong uh, protestant, maar u gaat nu naar een katholieke mis. En uh, hoe, hoe ziet die er dan uit? Uh, nou goed, dat is een beetje anders in die zin dat je. Ze hebben daar het avondmaal en zo. En uh, ja, uh, maar verder is het gewoon een normale kerkdienst ja. met een um, preek en met uh, liederen zingen. En ja. Gewoon. <laughs> Oké, okay, goed. Hartelijk uh, dank. En ik, uh, ik hoop dat, uh, dat het een fijne mis wordt. Jan-Pieter, evenleens. Dank u, wel, Dank u wel, Ja, dag. Dank u wel voor uw bijdrage. Ja, de kerstman is uh, druk aan het werk om deze nacht alle pakjes natuurlijk over de hele wereld rond te brengen. Hij uh, vliegt nu over uh, Oostenrijk. Nou ja, het is niet te geloven over Wenen op dit moment. Meneer Evelijns had hem misschien kunnen zien. En hij is op weg naar München in uh, Duitsland. En u denkt, ja, hoe weet Mieke dat? Nou, er is een site, Nora Santa Org. En daar kun je precies zien waar de kerstman uh, uithangt. Morgen is er overigens in het Oog een exclusief interview met de kerstman. Gepresenteerd wordt het door Eva Jinek. Zometeen Casaluna. Klaas Drupstein praat met Sam van Vliet, die in Libanon woont... en met Syrische vluchtelingen werkt. En wat ik zei, morgen dus Eva. Het tijd voor mij te gaan. Wat ik nog zou zeggen